Het is Edouard de Jong met het nos journaal Oude van India is een Nederlandse vrouw van 35 vermoord. Haar Nederlandse vriend, bij wie ze op bezoek was, is volgens India's media verdachte. Hij zou zijn aangehouden omdat hij bij de politie verdachte verklaringen zou hebben gegeven. Hij zei dat hij en zijn vriendin in zijn huis waren overvallen. Daarbij zou hij bewusteloos zijn geraakt. En toen hij weer bij kwam, was zijn vriendin dood, zei hij. Pas 26 uur later waarschuwde hij de politie, zegt een woordvoerder. Adoptie moet uitwijzen waaraan de vrouw is overleden. Bij een schietpartij in de Turkse provincie Bitlis hebben militairen 15 Koerdische vrouwelijke strijders gedood. Bitlis is de thuisbasis van de Koerdische beweging PKK. De 15 maakten deel uit van een speciale vrouweneenheid. Turkije begon gisteren een grote offensief tegen PKK-milities bij de grens met Irak. De schietpartij in Bitlis brengt het aantal Koerdische doden in minder dan een week op, 21. In dezelfde periode kwamen acht Turkse militairen en agenten om. Bij de grote actie van gisteravond in Eindhoven tegen internationale mensenhandel zijn zes mannen aangehouden. Drie Oost-Europeanen werden opgepakt op verdenking van vrouwenhandel. Twee mannen konden geen verklaring geven voor de duizenden euro's aan contanten die ze bij zich hadden. Een zesde man op spray bij. Bij de actie werden onder andere 54 vrouwen verhoord die als prostituee werken op het Bakelandplein in Eindhoven. De komende dagen moet duidelijk worden hoeveel vrouwen er illegaal werkten en of dat onder dwang gebeurde. Schaatser Bob de Jong heeft zijn wereldtitel op de 10 kilometer geprolongeerd. Hij was in Heerenveen bijna 4 seconden sneller dan Jorrit Bergsma. Amerikaan Jonathan Cook werd derde. Het was voor Bob de Jong zijn vijfde wereldtitel op de 10 kilometer. Het weer volop zon met bijna zomerse temperaturen. Vanavond koelt het snel af en vannacht wordt het bewolkt. Morgen overdag opnieuw zonnig en 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort.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 Robbie Williams op ZFM En rock DJ Nieuws over Robbie Williams Hij is uh, namelijk gestopt met roken Hij rookte namelijk jarenlang 40 sigaretten per dag Hij wil namelijk een, uh, In 2012 een beter man worden En uh, Een gezin stichten Ja Robbie Williams wordt ook echt een oude lul Waar is toch die rock roll gebleven, waar is toch die Rock DJ Robbie Williams. En van harte welkom bij een nieuwe entertainment view voor deze zaterdag 24 maart 2012. Een gezellige dag hier in Zandvoort. De 30 van, uh, van Zandvoort was vandaag hier in het dorp. Net van uh, 2 tot 5 woorden hier op. Rob, uh, Rob Harms en Albert Jan Vos met een live uitzending vanuit uh, Café 4. Bedankt daarvoor. En nu de komende twee uur tot en met um, zeven uur een nieuwe Entertainment View. Helaas zonder mijn collega Roy van Buringen. Ik denk dat hij over twee weken er wel weer is. Hij, nou, hij, had, um, hij heeft het, De laatste tijd heeft hij gewoon behoorlijk druk. En um, hij wil gewoon even wat rust. En daarom is hij er een tijdje niet. Misschien over twee weken is weer. Ja, en we kunnen niet omheen. Hè. Wat een top weer hebben we deze week gehad. Nou ja, vooral gisteren was het lekker. Vandaag was het toch... Ook weer heerlijk. En het brengt gewoon vrolijkheid, hè, dit weer. En wat mij nou opvalt... Ik ben een muziekliefhebber. Ik draai veel muziek. Mijn muziekkeuze wordt ook gewoon anders met het weer. Die wordt gewoon compleet omgegooid van leuke, mooie winterse liedjes. Wordt het bam, in één keer overgezet naar zomerse klanken. Ja, dat uh, bijvoorbeeld Simply Red Sunrise hoor je straks. Jameer of komen allemaal langs. En dat verandert nou allemaal met dit weer. Ik, ook heb ik de, deze week genoten van de zwarte lijst op Radio 6. De beste soul en jazz platen allemaal in een lijstje gestopt. Kijk, verluisteraars van Radio 6 konden stemmen. Wat volgens hun de beste uh, uh, yeah, jazz en soul platen waren. Top 5 zag er als volgt uit. Op 5, Sam Cooke, A Change is Gonna Come. Op 4, Aretha Franklin, Respect. What's going on? Marvin Gaye op 3. Bill Withers, Ain't no Sunshine. En Otis Redding, Sitting on the Duck of the Bay op 1. En gisteren was dus um, de finale van de zwarte lijst. En wat heb ik genoten? Lekker zeg! Nieuwe Entertainment View. wat kan je verwachten? Nou, we gaan het onder andere even hebben over de Run Morgen hier in Zandvoort, de Run 2012. Ook zijn de namen bekend geworden voor bevrijdingspop. 5 mei 2012 in de Haarlemse hout. Bekende bevrijdingspop. En uh, ook ga ik het onder andere even met je hebben over het Engels van minister-president Mark Rutte. Het is namelijk om te huilen, zo kan je het wel noemen. Later we daar meer informatie over. Zie je van Entertainment View, en hier is Jameer Muziek. Closer Sweat away from my friends Wat een goed liedje zegt de nieuwe single van Chris Hoordijk. Je weet wel van The Voice of Holland. Hij was niet de winnaar. Nou ja, volgens velen wel, maar officieel was uh, Iris Kroes de winnaar. Zijn nieuwe single heet Won't You Stay. Zometeen nemen we even het schema door wat er morgen gaat plaatsvinden tijdens de sequiren. Je hoort het zometeen naar Rosé Royce. Dit is best love. Ik denk dat dit wel een van mijn uh, favoriete zomerliedjes is aller tijden Rosé Royce op ZFM En Best Love Zometeen ook nog meer zomerplaatjes hoor onder Simpl Waaronder Simply Red, Sunrise En nog veel en veel en veel meer Zo, de zaterdagavond van Zandvoort komt eraan Het is negen uh, voor half zes. Goedemiddag Entertainment for you. En morgen is er de dorpsfeest... ...de dorpsfeest uh, Sandvoort ...van alweer uh, 2012. Is vast niet ontgaan. Hard lopen is door het dorp. Maar, daar blijft er niet bij. Er is natuurlijk ook um, ja, veel te doen. Waaronder, um, ja, waaronder uh, veel muziek, optredens, uh, kunst... ...ik weet niet veel wat. We gaan even het, uh, het uh, programma doornemen. Op het Gasthuisplein. Podium. En Wapen van Zandvoort Muziek en Dansfeest Vanaf 1 uur Johan de Gelder Half 2 Studio 118 Deep Deep end Dance The Battle Kwart over 2 Jan Hoekstra Kwart voor 3 Studio 118 uh, Dance The Battle weer En vanaf half 4 het Wapen van Zandvoort Live Met Jan Hoekstra en collega DJ Roy van Buringen bij het Zandvoortmuseum Museum is er een tentoonstelling van half 2 tot 5. Bij het ingang van het Raadhuis 1 tot half 5 ook. Uh, Aanmoedigingstoren uh, bemand door Erwin Hilbers. Ook op het Raadhuisplein is veel te doen. Van half 1 tot half 5. De Grijnpiepers, dat is een, uh, een dwaalorkest. Ook uh, vanaf 1 uur tot half 5. Remy Draaier, dat is een bounce demonstration. Kijk en doe mee. Dus wil je lekker bewegen. Gewoon mee met Remy Draaier op het Raadheidsplein vanaf 1 uur. Half 2 tot half 5 pure en simpel voedingsadvies. Dus uh, twijfel je nou over jouw eetgewoontes en wil je misschien tips om misschien wel af te vallen. Of um, weet ik veel wat om wat gezonder voor de dag te komen. Helemaal met uh, nu de zomer voor de deur staat. Vanaf half 2 tot half 5 op het Raadheidsplein pure en simpel een voedingsadvies. En van half twee tot half vijf. Ook Ayurvedic. Ik hoop dat het zo goed uitspreek. Ayurvedic Touch. Dat is een gezondheid en uh, preventie. Door middel van yoga. Leuk hè? Yoga. Het is echt uh, wel heel erg relaxed volgens mij. En uh, Haltestraat Kan natuurlijk ook niet achterblijven. Van één tot uh, vier. Hoek Café Nuf. Kenamieu. Spinning demonstratie onder leiding van Marcel van Ré. En van één tot Half vijf um, bij de cafés Lauwer Hardy en de Lamstrijl Streetband, de Windmolens en de Rotary Zandvoort. met verkoop van hotdoeks, chocolademelk voor het goede doel. Wish Nederland is allemaal in de halve zaterdag, start vanaf 1 uur. En als laatste op het stationsplein een mooie binnenkomst voor elke bezoeker van Zandvoort Morgen van L tot 4 op het stationsplein, dus DJ Sunset Drive. Morgen dus een uh, heel mooi programma in Zandvoort. En volgens mij zit het weer wel mee. Dat is goed nieuws dus. Hier Spendo Belle En Gold. The suit and the face. We knew that he was there on the case. Ik kan wel vaststellen dat dit uh, misschien wel de beste band is van Nederland op dit moment. Wat een heerlijk liedje. De nieuwe van Direct. heet Long Way Home. Wordfeud. Of ook wel in het Nederlands. Wordfeud. Mensen hebben een probleem mee om dat uit te spreken. Want hoe doe je dat nou eigenlijk? Katrin, ik heb een brief voor je neergelegd. Hoe spreek ja. je dat uit? Ja, ik doe Wordfeud of iets. Peter. Beter? Wordfeud. Ik speelde voortdurend. Vol, volgens mij is het goede. Nee, echt? Bij jouw vakantie? Ja, ik het, ben het woord. Oh, oh ja? Fieut. Ja, fjöut. Nou, het ja. klinkt als feut. Fieut, dus ja. Fieut, ja. fieut, is het volgens mij. Eh, uh, links. Goed. Ja, wat een ultiem zomerliedje. Simply Red Op ZFM En Sunrise En uit een uh, Onderzoekje blijkt Als de zon gaat schijnen Had bijna 86% De zonnebril tevoorschijn nou, Pearl heeft het onderzoek gedaan 1 op de 5 ondervraagden vindt dat de zonnebril Altijd mogen worden gedragen Ook als de zon niet schijnt Of zelfs als het donker is Ah, ik denk dat een zonnebril toch een beetje een stukje image is, hè. Ik zie sommige gasten in de, in de, in de discotheek gewoon met de zonnebril. En dan zeg ik vaak van, zijn die lichten zo fel? Ah, het is puur image. Geef dat gewoon eerlijk toe. Zometeen. Bevrijdingspop, welke namen staan er op 5 mei in de hout? Je hoort het later meer naar Danny Vera. In the line for the time this day. It's warm or is hot for this time of May. dinner I'm bored, broken, dirty and the shit on my window My mirror is reflecting a girl, she has more hair than me Wish I didn't see A mustache Yes, I'm sick Die bekend is van Football International Danny Vera. En wat een heerlijk liedje, Sigawadal. En we gaan, even, we gaan het even hebben over Bevrijdingspop. Wordt dat het 5 mei gehouden in de Haarlemse Hout. En uh, gisteren is, uh, is zijn er een aantal namen bekendgemaakt. Er zal vast nog wel iets bij komen, maar dit is toch voorlopig het, uh, het schema. Um, onder andere... komt Ben Howard. En dat vind ik echt de gek. Ben Howard is echt een upcoming man. Keep Your Head Up is... Um, op dit moment zijn, uh, zijn single. Wolves, Onbekende single van hem. Echt, echt heel erg fijn. Spinvers. Echo en de Man, Wooden Saints. De jeugd van tegenwoordig. Kees Mayfield uit Volendam. En ik kan je verzekeren, het is... In de verste verte lijkt het niet op Nick en Simon. Dus je kan er gerust heen. Over Nick en Simon gesproken, volgens mij komen we die ook. Die gaan, uh, dat, zijn de, dat is de heli zogenoemde Helicopter Act. Die gaan dus het hele, hele land door om op uh, bevrijdingsfestivals uh, te spelen. Nick en Simon dus ook. En dus een, uh, een uh, dorpsgenoot Kees Mayfield. De Bombay Show P... At. Wat ik erg te gek vind. Hij heeft een nieuw album uit. En wat een heerlijke liedje staat erop. Dan wil ik heel graag een. Add. The Rebel Soul Collective. Evi de Visser. Bart B. Moore. En ja. Deze man die staat uh, tegenwoordig overal. Sef. En um, Gers Pardoel. Tot nu toe zijn dit de namen van uh, Bevrijdingspop 2012. Komen er nou meer namen dan um, houden hou we je natuurlijk op de hoogte. Ik ben in ieder geval bij.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 at this happiness i searched for between the sheets or feeling blind to realize all i was searching for was me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 ZFM en die heet Read my book Rook je nou? Maakt niet uit wat, sigaretten of check? Nou dan heb je een klein probleempje want het wordt namelijk een stuk duurder tabakswinkeliers in de grensstreek zien de bijl al hangen omdat sigaretten hier straks 60 cent per pakje duurder gaat worden dan in België en check scheelt zelfs 2 euro wie toch naar België gaat, kan ook meteen tanken, want de benzine is daar ook eens uh, 20 cent per liter goedkoper dan hier. Ook bekend geworden dat uh, vaders weinig in te brengen hebben bij een keuze voor een dagje uit. Dus ben jij nou vader en uh, uh, wil je nou die keuze maken... Vaak komt het er dus niet van. Het zijn vooral moeders en kinderen die bepalen waar het gezin naartoe gaat. Dat blijkt uit een enquête in de, in de opdracht van C1000. Uh, ja, moeders bepalen de bestemming van een dagje uit in 47% van de gevallen. Gevolgd door de kinderen met 34% van elke gevallen. gevallen. Nou, ik snap het wel hoor. Want als uh, vaders, mannen, die willen het beslissen, dan wordt het volgens mij gewoon voetbal. Ah, schattig gaan we toch naar de arena. Dat vindt, dat vindt uh, Johnny het ook leuk. Nee, dat is niks. Hij wil liever in een, van een glijbaan af. Nou ja, morgen wordt het misschien dan wel heel leuk in de arena. AXPSV Is Maverick's a break. Anni Sunshine so ook Something good, don't something good. Something good, yes, something, something good. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. All these days seem so far away when I, I wasn't even enough the way I've come. Back then, when I hadn't seen nothing, them things I never thought I'd see, but come someone I never thought. Would you like To no knowing what left to look for in life. I began to lose all found it harder to cope with everything around me. And then people up without me. Oh I, I was in a place that I didn't wanna be. See your face after face. I didn't wanna see her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 6,9 9 Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het.